De van het dagelijks leven, vaak gericht op het hier en nu... is kerstmis een rustpunt. Een moment voor bezinning op ons bestaan. En op onze relatie met anderen, dichtbij en verder weg. Juist met kerst, toch het feest van het licht... worden we herinnerd aan persoonlijk verlies en verdriet. Wie een dierbare heeft verloren, voelt in deze dagen de pijn... Extra scherp. Het besef opgenomen te zijn in een groter verband van familie en vrienden kan troost en kracht geven. Hun steun, vaak in stilte en op de achtergrond, stemt tot dankbaarheid. Zo ook stonden Prinses Margriet en Meester Pieter van Vollenhoven, mijn moeder, gedurende 33 jaar bij. Mijn oom en tante hebben zich naast hun eigen werkzaamheden met verve ingezet ten dienste van haar koningschap, in lichte en donkere perioden. Zij verdienen een bijzonder woord van dank. In het jaar dat achter ons ligt, is een sterk beroep gedaan... op de veerkracht en het doorzettingsvermogen van grote groepen Nederlanders. Veel mensen maken zich zorgen over hun werk en hun inkomen. Zij voelen zich afhankelijk van maatschappelijke krachten... Waarop zij geen greep hebben. Wie zijn baan of bedrijf verliest, geen baan kan vinden of niet meer kan werken, raakt meer kwijt dan alleen financiële zekerheid. Ons werk maakt ook deel uit van wie we zijn. Het bepaalt mede het beeld dat mensen van zichzelf en van hun plaats in de samenleving en de wereld hebben. Werk hebben heeft invloed op de sociale contacten en het gevoel te worden gewaardeerd. De behoefte aan erkenning en begrip verbindt ons mensen... niet alleen met kerst, maar het hele jaar door. Wezenlijk in ons leven zijn onze relaties met anderen. In de eerste plaats de mensen dichtbij. De leden van het gezin, de familie, vrienden en collega's op het werk. Mensen zijn mensen door andere mensen, luidt een Afrikaans spreekwoord... En vanuit die beleving zoeken velen met kerst het gezelschap van degenen die hun lief zijn. Maar die mogelijkheid is er niet voor iedereen. Honderdduizenden Nederlanders zijn vandaag niet thuis om het feest mee te vieren. Zij dienen de publieke zaak. In ziekenhuizen. In instellingen. Bij nutsbedrijven. In vervoer en transport. Bij de politie. Of verder weg. Op zee. Of in verre landen. Werkend aan vrede en veiligheid. Zij allen verdienen onze steun. Honderdduizenden Nederlanders brengen kerstmis alleen door. Dat kan heel goed een positieve eigen keuze zijn. Alleen is immers niet hetzelfde als eenzaam. Voor velen is de afzondering echter niet vrijwillig. Het zij omdat ze geen directe verwanten meer hebben. Het zij omdat contacten zijn weggevallen... Zij zijn op zichzelf teruggeworpen... en wachten vaak op een uitgestoken hand of een luisterend oor. Hoezeer mensen ook in een isolement kunnen leven... diep van binnen blijft de hoop op waardering en contact levend. Die hoop dooft nooit. Kerstmis is het feest van de verwachting van vrede op aarde... in de mensen een welbehagen... Het zingen van die regels als uiting van een persoonlijk geloof... kan tegelijkertijd een gevoel van ongemak geven. De wereld is zo groot. De problemen zijn zo wijd vertakt, Belangen zijn zo tegengesteld. En het leed dat mensen treft is vaak huiveringwekkend. Natuurgeweld slaat gemeenschappen uiteen. We zien beelden van mensen in geïmproviseerde opvangkampen... op de vlucht voor honger en terreur... We horen woorden van haat, die van generatie op generatie worden doorgegeven. Waardoor verzoenende geluiden van goedwillenden geen kans lijken te krijgen. Het grote geheel lijkt zich aan onze invloed te onttrekken. Dat kan een gevoel van machteloosheid oproepen. En toch, en toch is vrede op aarde meer dan een onbereikbaar ideaal. Meer dan een ster aan de hemel.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 voor veel mensen de inspiratie van het kerstverhaal... dat van generatie op generatie wordt doorverteld. Met het kind in de kribbe herleeft de hoop op een nieuw begin. De tijding van kerstmis is een boodschap van hoop en van licht... in de donkerste dagen. Het leven doet ertoe. Wij samen doen ertoe. Onafhankelijk van geloof of levensovertuiging... voelen mensen zich door die boodschap aangesproken. Door verbindingen aan te gaan kunnen mensen samen een kracht ontwikkelen die bergen kan verzetten. Iets van die gezamenlijke kracht werd voelbaar op 30 april van dit jaar. Voor velen, en ook voor mij, was dat een onvergetelijke ervaring. In die geest mogen we het jaar dat voor ons ligt met vertrouwen tegemoet zien. Er is veel en mooi werk te doen. Ik wens u allen, waar u zich ook bevindt, en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn. Een gezegend kerstfeest. op Radio 1. Het is inmiddels tien over één. U hoorde de allereerste kersttoespraak... van koning Willem-Alexander. Koninklijk Huisverslaggever Menno Reemeyer... nu Menno. De eerste kersttoespraak... van de koning. Passend in de traditie... ook van tevoren weer bekend, hè? Ja. ja, de hele kersttoespraak... was passend in de traditie... maar het ontdekken ook... dezelfde man die vorig jaar... het op internet wist te vinden... Anne-Jan Roeleveld... die is kennelijk weer op zoek gegaan. Hoe die dat heeft gedaan, dat weet ik niet... Um, want je vindt hem niet zomaar door een beetje te googelen... maar hij heeft er toch ergens op internet uh, iets van een tekst gevonden... en dat ging dan om de ondertiteling voor Doven en Slechthorenden... dat is ja. teletekstpagina 888. Die moet altijd natuurlijk eerder bekend zijn... omdat het uh, ondertiteld moet worden uh, uh, voor deze mensen. En kennelijk was dat toch weer ergens op welke manier dan ook terug te vinden. Ja, uh, via de NPO was dat te vinden kennelijk. Half uurtje geleden werd dat, uh, werd dat bekend. Maar goed, de, de, de toespraak zelf, Menno. Uh, een, een, eentje met een persoonlijke touch, dat, dat is wel de goede omschrijving, hè? Ja zeker, maar dat is ook eigenlijk zo'n kersttoespraak het enige moment waarop hij, net als zijn moeder Beatrix, zijn, zijn oma Juliana en zijn overgrootmoeder Wilhelmina, persoonlijk konden worden. Het zag er natuurlijk wel anders uit dan bij zijn moeder, daar hebben we ook wel naar zitten kijken van hoe gaat hij dat doen. Hij wilde dat vast ook anders doen dan zijn moeder die achter een, een bureau zat. Nou we hebben kunnen zien hoe de familie woont op de Eikhorst, want daar is het opgenomen. We hebben wat beelden gezien van de buitenkant en daarna de toespraak zelf in een huiselijke setting in een fauteuil voor een brandende opa met op de achtergrond de portretten, geschilderde portretten van zijn drie dochters. En dan nog een uh, salontafeltje ernaast met de foto's van Maxima, maar ook van uh, zijn moeder Beatrix en zijn overleden vader uh, Prins Klaus. Dat was het beeld wat we zagen. Verder vond ik hem wel ietsje stijfjes. Maar goed, lijkt me ook lastig om zo'n ja. kersttoespraak voor de camera te moeten doen. Maar waar het om gaat, dat de vraag is vooral... wat wil hij hiermee zeggen? Welk beeld wil hij neerzetten? Want dat is voor hem natuurlijk belangrijk. Nou, Dat zag je ook een beetje in de beeldvoering. De camera, eh, anders dan bij Beatrix, was altijd één positie. Nu kwam de camera ook dichtbij, zoemde in. En dat is denk ik ook wat hij wilde laten zien. Dat hij in de samenleving staat. Dat hij weet wat er onder de mensen speelt. Dat hij ziet wat de gevolgen zijn van de economische crisis. Daar sprak hij over. Dat hij weet dat veel mensen nu gewoon aan het werk zijn. Eh, dat mensen eenzaam kunnen zijn. Dat, daar kwam hij op terug. En hij greep dan ook terug op wat hij... Eh zelf heeft gezien in het dagelijks leven, in al zijn bezoeken. En dat past dan weer heel erg in de lijn van het motto dat de Oranjes hebben... Uh, het doel wat ze voor zichzelf zien en dat altijd neerkomt... op eigenlijk drie woorden, samenbinden, vertegenwoordigen en aanmoedigen. En daarin, uh, als hij zegt uh, bijvoorbeeld uh, vrede op aarde begint heel dichtbij... thuis, in de straat, in de buurt, op de club, in eigen dorp, dorp of de stad... nou dan zie je dat Oranjefonds weer terug... dat cadeau dat hij uh, samen ma met Maxima heeft gekregen voor zijn huwelijk... en dat vooral gaat over die participerende samenwerking... ...waarin je voor elkaar zorgt. Verbinden was vandaag duidelijk het sleutelwoord. Hm. Um, tegelijkertijd uh, zie je ook weer dat het iets minder persoonlijk is. Iedereen die had gedacht dat hij wat zou zeggen over uh, zijn broer Friso... ...die dit jaar toch overleden is. Nou, dat heeft hij niet gedaan... Het gaat er wel over, maar dan zegt hij dat Kerst herinnert aan persoonlijk verdriet. Daar is natuurlijk over nagedacht, want daarmee laat hij zien dat hij begrijpt dat ze niet de enige zijn die dat verdriet hebben gehad. Maar ook weet dat anderen ook die ervaring dit jaar hebben gehad. Ja. Pas deze toespraak mij nou in, in de traditie van zijn moeder? Ja, helemaal. Ook zij sprak in haar kerstboodschappen zelden direct over haar eigen verdriet. Of dat nou was bij het overlijden van de ouders, of uh, haar man prins Klaus, of bij prins Friso. Het uh, trok het ook vaak breder. Maar uh, ja, deze hele kersttoespraak past verder ook in die traditie. Uh, zelfs vergelijkbaar, want die heb ik even op nageslagen van hoe deed Beatrix het in 1980. Uh, ja, toen nam zij ook het kerstverhaal, wat Willem-Alexander nu ook doen, doet, als leidraad uh, om de samenleving en de moeilijkheden die we tegenkomen komen te duiden. Zij zei toen bijvoorbeeld... Soms lijkt het of we ons uh, laten verlammen door het grote gebeuren in de wereld. Dat we nauwelijks oog hebben voor onze eigen mogelijkheden in kleine verband. En Willem-Alexander zegt nu... Het grote geheel lijkt zich aan onze invloed te onttrekken. En dat kan een gevoel van machtloosheid oproepen. En dan gaat hij uh, weer verder over dat we dicht bij huis verder uh, veel kunnen doen. Wat erbij wel opvalt, het uh, belangrijkste verschil... dat God is verdwenen uit de toespraak. Uh, Beatrix uh, noemde het nog wel. Bij Willem-Alexander hebben we uh, God niet gehoord. Nee. De laatste jaren maakte PVV-leider Wilders zich steeds weer druk over opmerkingen van Beatrix in haar kersttoespraken. Gaat dat nu ook weer gebeuren, denk je? Nou, het was een hele voorzichtige toespraak. Wordt niet politiek uitgesproken, zoals Beatrix de laatste jaren. Maar ook Beatrix werd er pas op, later eigenlijk. Eh, daar is ook over nagedacht. Het zou niet handig zijn om meteen de politiek, wie dan ook, de kast op te jagen. Je moet toch eerst de aanzien en krediet opbouwen. voordat je eh, met één een een uitspraak de, de, de, je eigen positie ondergraaft. Eén zinnetje wil ik eruit pikken door dat nog even. Waarvan je misschien kunt afvragen over wie gaat dit en wat wordt daar dan mee bedoeld. Eh, het zit verstopt in. In het stukje dat ging over de mensen die verjaagd worden door natuurrampen en geweld. En dan zegt de koning: we horen woorden van haat die van generatie op generatie worden doorgegeven, waardoor verzoenende geluiden van goedwillenden geen kans krijgen. Eh, nou, misschien gaat dat wel over die anti stickers van Wilders. Eh, misschien ook wel over andere zaken. Maar dat deed de Beatrix ook vaak hele abstracte uitspraken, zodat je erin kon lezen wat je wilde. En dat is met deze uh, natuurlijk uh, ook zo. Al met al uh, deze kersttoespraak uh, ja, met als enige echt persoonlijke tintje natuurlijk de woorden van waardering voor zijn oom en tante. Het besef opgenomen te zijn in een groter verband van familie en vrienden kan troost en kracht geven. Hun steun. Vaak in stilte en op de achtergrond: stemt tot dankbaarheid. Zo ook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 En met dit fragment uit de kersttoespraak van koning Willem-Alexander... besluiten we deze uitzending van de NOS. Dankjewel Koninklijk Huisverslaggever Menno Reemeijer voor je analyse. Daarmee komt er een einde aan deze uitzending. Nu op Radio 1, verder met ncrv's stand.nl. Verandert in 2014 de hoogte van uw AOW? Uh, even kijken, hoor. Het is... Uh...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 Wanneer kan ik mijn eigen ziekenhuis kiezen? Dat kan bij een restitutiepolis. En ook met de meeste natura kun je bijna overal heen. Ook een vraag aan Indie Twitter hem dan met hashtag ZorgService. Showroom keuken uitverkoop bij kellekeukens. Kijk snel op kellekeukens.nl Heb jij ook een vraag voor de ZorgService van Indie Twitter hem dan met hashtag ZorgService. Dit is Radio 1. NCRV. Standpunt NL. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, een iets andere Standpunt op deze eerste kerstdag. Nederland kent meer pessimisten dan optimisten. We zijn somber. Niet over onze eigen situatie, maar over ons land. Over de economie. Over de toekomst. Maar in deze kerstuitzending willen we niet somber zijn. Er zijn namelijk genoeg lichtpuntjes te vinden in de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Minder werkloosheid. Minder faillissementen. Meer investeringen en stijgend consumentenvertrouwen. Nou, dat alles bij elkaar laat wel zien. Er is echt iets aan de hand. Langzaam maar zeker begint het beter te gaan. Maar we zijn er nog niet. Heel veel mensen zoeken nog steeds naar werk. Dus we moeten nu doorzetten en proberen ze aan het werk te houden... of Minister... aan het werk te krijgen. Ja, zo is het. Minister Asje was dat van Sociale Zaken. Kunnen we optimistisch aan het nieuwe jaar beginnen, 2014... of is het in deze tijd van crisis logisch dat we nog wat sceptisch zijn? Ik praat erover met drie gasten die hier bij mij in de studio zijn. Allereerst is daar Jessica de Vlieger... van de financiële-economische website Follow the Money. Hartelijk welkom. Ilke Blokker is er van het Instituut voor Publieke Waarden. En Juri Albrecht, directeur van debatcentrum De Bali... en al uh, zijn leven lang ook journalist... Um, we beginnen altijd in standpunt dan eigenlijk met drie keuzes aan onze hoofdgast. Maar ja, jullie zijn nu met z'n drieën. Dus eigenlijk twee keuzes per gast, zullen we even zeggen. En je mag er alleen maar ja of nee op zeggen. Jessica, ik begin met jou. De gesprekken aan het kerstontbijt vanmorgen waren louter positief. Nee. Jury, de eerste kersttoespraak van de koning is een lichtpuntje van vandaag. Ja. Elke, er is heel veel om positief over te zijn. Ja. Jessica, Nederlanders zijn veel te pessimistisch. Nee. Jorie, het glas is half vol. Jazeker. En Ilke, vanaf nu wordt alles beter. Ja. <laughs> Oké, okay. nou eigenlijk zijn we klaar. Ja, <laughs> ja mooi. Het <laughs> is allemaal goed. Kerst. Nee, de, de stelling nog even. Want uh, we willen graag natuurlijk dat u reageert. Uh, de stelling is, uh, is heel, heel uh, simpel. Er wordt te veel gesomberd in Nederland. Dat is die stelling. Bent u het eens of oneens? Sms dat dan naar 7070. 70. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. 0800-1101. U kunt stemmen op onze website. www.stand.nl En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Er wordt veel gesomberd. Nou, laat ik het rijtje nog even langs gaan. Eens, uh, Jessica? Uh, nou, nee, niet per se eens of oneens. Want er is natuurlijk genoeg, uh, genoeg, zijn natuurlijk genoeg dingen om somber over te zijn. Weet je, natuurlijk... Daalt de werkloosheid, maar tegelijkertijd daalt ook bijvoorbeeld de werkgelegenheid. Nou. De economie groeit maar nog heel erg licht, en voor een heel grote groep mensen zijn er nog gewoon heel veel dingen om somber over te zijn. Oké, okay, nou gaan we, we gaan daar straks uitgebreid over doorpraten. Elke wordt er veel gezond eens of oneens. Ja, ik, ik denk dat er net zoveel reden is. Ik ben het daarmee, daarmee eens. Ik denk dat de, de dingen waar we nu heel. Somber over zijn, dat we daar uh, misschien wel in gelijke mate optimistisch over, uh, over kunnen zijn. Als we net even wat verder kijken. Ja, precies. Dus we moeten er even een beetje achter de komma kijken. Gaan we ja. zo meteen uitgebreid doen? Jorik, van jou ook dezelfde vraag? Uh, eens, er wordt te veel gesomberd. Uh, optimisme is een plicht. Uh, naïviteit, niet overigens. Naïviteit is heel gevaarlijk. Maar um, bezieling uh, is, uh, is iets waar je iets, uh, iets mee moet in je leven en iets mee kan. En optimisme is daar beter in dan, uh, dan somberen, lijkt me. Er wordt te veel gesomberd. Ook omdat. Je ziet dat een aantal van de dingen die als zeer negatief worden gezien, eigenlijk het begin zijn van de tegenbeweging van iets heel positiefs. Kijk naar nou dat afluisteren van he, de NSE. En dat we door hebben, dat we aan alle kanten worden afgeluisterd. Er is een terugkeer naar het besef dat de staat van ons is. Dat we burgerrechten hebben, dat we, hè, dat we daarop moeten letten. En dat is een negatief iets van het afgelopen jaar... maar de positieve tegenbeweging, mm. wil je op kerst ook natuurlijk graag zeggen... is, is, is, er, is er ook mm. meteen. De, de, de, de kerstopspraak van de koning zou een, een lichtpuntje kunnen zijn... of tenminste ons meenemen naar dat nieuwe jaar... Uh, Jij kent hem goed, Juri. Je hebt met hem gestudeerd. Ja. Hoe vond je dat hij het deed? Ik vond dat hij het heel, heel, heel aardig deed. Voor, voor een eerste keer, het lijkt me een... Uh half job. Be beetje stijf is inderdaad, wat Menno Remerk zei. In de maar dat lijkt me ook lastig als je daar... Zeker, voor de natie... dat, wordt, dat, dat wordt er natuurlijk vaak gezegd. Hè, als, hij, als hij de camera's aangaan... dat hij is natuurlijk veel natureller... Hè, als je hem in een natuurlijke omgeving tegenkomt... dan met het licht van de camera erop. Dat zag je vandaag ook weer. Maar ik vond dat dat nou, enorm meeviel. Wat, wat me steeds meer opvalt... en ik, ik let daar heel erg op... Omdat, ja, ik werk bij de radio, dus je let op stemmen. Hij heeft een mooie stem. Hè, een mooie een stem, donkere ja. stem. Ja. Ja. Prachtige uh -huh. dictie. Ja. Ik vond ook dat hij... Hij was genuanceerd bijvoorbeeld. Hij zegt, kijk, er zijn nog mensen die zijn alleen met kerst. Hè? Voor heel veel mensen is dat een keuze. Dat stopte er toch maar even in. Dat je dus ook dat gewoon je, kiest om alleen te zijn. Dat je er niet meteen vanuit gaat dat iedereen zielig alleen thuis nee. euh, euh, achter de buis zit. Maar die ook echt bij nadenkt van... Sommige mensen zijn gewoon graag alleen met kerst. En euh, hebben daar ook een goede reden voor. Dat vond ik genuanceerd. Zeg maar. Jessica, wat heb jij eruit gehaald? Uh, ja, ik ben het eigenlijk wel met, met Julien eens. Ik vond het genuanceerd. Ik vond dat hij het goed deed voor een eerste keer. En ja, wat ik eruit heb gehaald is vooral dat hij heel erg de, de nadruk legt... op de, de verbinding met anderen. Dus dat je veel verder moet kijken dan jezelf en je eigen situatie. En moet kijken hoe jij zelf je omgeving kan verbeteren. Wat je daaraan kan bijdragen. Ilke, Ja, ik vond een aantal dingen interessant. En dat, uh, uh, dat hij onder andere uh, uh, benadrukte dat buurtbewoners... en innovatieve ondernemers vanuit persoonlijke drijfveren... De kans krijgen om het goede uh, te doen. Dat hij eventjes stilstond ook nog bij mensen die vandaag de dag, zeg maar die vandaag uh, uh, de publieke zaak dienen. Uh, dat iets bijzonders is als je dat, uh, als je dat doet. Dat vond ik, uh, vond ik mooi. En tegelijk ook, sluit misschien wel aan bij wat Jury zegt over uh, naïviteit, uh, is, uh, is gevaarlijk. Hij benadrukte ook nog dat de samenleving vol met tegenstrijdige belangen uh, zit. En nou ja, daar hebben al die. Burgers, ambtenaren en uh, uh, ondernemers die hebben daar uh, nou ja, dagelijks mee te maken. Ja, ja. Ik, ik hoorde er ook wel de, de participatiesamenleving in doorklinken. En of? Ja. Ja, zeker. Maar het is natuurlijk een uh, wat hij hier schetst, is toch een, een maar toch ook wel een christendemocratisch, sociaal democratisch. Uh, zorgen voor elkaar uh, elkaar uh, steunen. En, ja. uh, en toch ook vanuit het gezin, ja. vanuit je eigen, maar ook vanuit je eigen verantwoordelijkheid. En dat is dan toch wel weer liberaal. Dus maar zo als... waren er ook alle drie de grote stromingen ja. toch wel weer. Nee, en zonder God in de toespraak? Zonder God, hoewel die wel zei aan het eind dat er zegen op u rust... Hè? en dat die zegen komt, dan neem ik aan van God waar anders vandaan. Maar hij zei het niet, hij zei het niet. Nee, nee. Nee. <lacht> um, goed, laten we, uh, laten we het hebben over waar we eigenlijk mee begonnen. Uh, de aanleiding voor onze stellingen. Er wordt te veel gesomberd in uh, Nederland. Uh, zo in de donkere dagen rond kerst uh, waren er best nog wat lichtpuntjes. Dalende werkloosheid, groeiende export en stijgende huizenprijzen. En de recessie lijkt een beetje uh, aan het begin van op zijn retour, zullen we maar zeggen. Uh, Jessica, jij bent journalist voor Follow the Money. Uh, een financieel-economische website. Je volgt vooral de banken. Heb jij uh, die lichtpunten ook gezien op dat vlak? Dus de banken in 2013? Nou, wat ik wel heel erg heb gezien op, bij, weet je, op het vlak van de banken... is dat mensen toch anders naar banken zijn gaan kijken. Vijf, het is nu vijf jaar na de crisis... en dit jaar zijn er wel echt concrete stappen ondernomen... vanuit Europa en vanuit Nederland... om die, zeg maar, bijvoorbeeld de, de, de positie van de banken steviger te maken... en daar meer toezicht op te gaan houden en dat te verbeteren. En dat vind ik persoonlijk een hele goede ontwikkeling. Kijk, ik weet niet of weet je, wat het, het mechanisme dat ze nu in werking hebben gezet... of dat het optimale mechanisme is. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat mensen... En de politiek daar heel erg bewust van zijn... dat er goed en kritisch naar gekeken moet worden. Met het laatste stapje wat in Europa is gezet... onder leiding van Dijsselbloem, ja. onlangs nog. Ja, dat is, ja, dat is een, ja, de opmaat voor de Europese bankenunie ja. eigenlijk... en het uh, reddingsfonds dat daarbij komt ja. en, uh, en die woningmarkt, wat, hoe gaat? want dat is, het is toch vaak een, een beetje katalysator voor alles. Ja, ja ik, heb nu, ik weet zelf persoonlijk vrij weinig van de woningmarkt. Dat is niet mijn, uh, mijn specialisme. Maar wat ik ja voor mij dalen de prijzen nog steeds... Voor zover ik weet, zit daar nog niet heel erg veel vooruitgang in. Ja. Dan heb je natuurlijk ook heel veel mensen, een groot deel van de huisbezitters... hebben een huis dat onder water staat. Die zouden dus met een restschuld overblijven en kunnen daardoor heel moeilijk verhuizen. Waardoor die markt niet echt in beweging lijkt te komen. Ja. Iemand op onze site zegt, we komen alleen uit de crisis als iedereen meewerkt. En dat kan alleen maar als uh, iedereen korter gaat werken. Dan krijgen we dus minder uren betaald, maar daar houden we netto meer aan over. Uh, helaas, dat snapt kennelijk niemand. Ik begrijp ook niet helemaal precies. Uh... Ik snap ook niet precies wat uh, <laughs> oh, okay. de, de luisteraar daar bedoelt. Ja, als we allemaal korter zouden gaan werken, dat we er, ja, dan zouden er meer mensen aan het werk zijn. Dat is natuurlijk waar. Ja. Maar of dat uiteindelijk het effect heeft wat. Uh, Betaal je persoon... minder uitkeringen? Dat is waar. Dat is waar. Maar, ja. En dat is een kostenpost voor iedereen? Ja. Nou, in, die zin, in die zin klopt het inderdaad ook, toch? Ja, je hebt gelijk. In de pas verschenen Sociale Staat van Nederland, elke Blokker... staat dat mensen sinds 2008 echt veel somberder zijn geworden over de economie. Ja. Ze zijn vaak somber over de economische vooruitzichten. In juli 2013 verwacht 55% een verslechtering van de economie. Begin 2008 was dat nog maar 28%. Zijn we in Nederland te pessimistisch? Nou, kijk, wat je met die Sociale Staat uh, uh, al... Meer dan een decennium achter elkaar ziet, is dat we um, altijd somber zijn over iets waar we niet over gaan. En in dit geval is het economie. En vroeger waren dat omgangsvormen of uh, um, allochtonen. En uh, we zijn altijd nou ja, behoorlijk tevreden over onze eigen situatie. En dat is een hele rare uh, discrepantie in die uitslag van die sociale staat. En eigenlijk is die uitslag is niet zoveel veranderd. Alleen het onderwerp gaat. Het, nu is het pessimisme uh, geprojecteerd op economie. En uh, ja, voorheen was dat om, ging dat over omgangsvormen en over uh, inburgering en over de multiculturele samenleving. Dus ik vraag me af of dat nou echt een, nou ja, of dat een, een, een grote verandering is in ons persoonlijke ja. uh, leven. Nee, want, bedoel, het, het, nog steeds de koopkracht is gedaald, uh, de armoede is toegenomen. Dus in, in die zin is pessimisme niet zo gek natuurlijk. Nee, dat is ook zeker niet zo, uh, niet zo gek. En waar wij uh, in onze eigen... Praktijk, uh, veel pessimisme overzien... is over de terugtredende overheid... en het feit dat het geld op is... in termen van die, uh, van die verzorgingsstaat. Alleen wat je daar... in die hele beweging van die terugtredende overheid ook ziet... is dat juist burgers nu de kans krijgen. En uh, uh, de koning die verwees daar net ook nog aan. Juist burgers krijgen nu de kans... om zelf publieke problemen op te gaan lossen. Ze starten een dakloze opvang... of gaan ex-gedetineerden uh, begeleiden. Of... En zijn daarmee met hun eigen initiatief een uh, wezenlijk alternatief geworden voor een door de staat gedreven uh, verzorgingsstaat. Uh, misschien wordt het wel een verzorgingssamenleving of zo. Of nou ja, participatiesamenleving. Ja. Maar ook ondernemers. En wij zien heel veel banken die nu... Um, met ja, impact investment, heet dat uh, met een mooi uh, Nederlands woord, um, uh, zich bezighouden. Dat betekent dat ze willen investeren met privaat geld in het oplossen van publieke problemen. Dus in het kader en, van maatschappelijk ondernemen? Ja, in het kader van maatschappelijk ondernemen wel echt een hele nieuwe dimensie. Er zijn dus ondernemers hè, die, die met persoonlijke overtuiging um, uh, nieuwe oplossingen um, uh, hebben voor... Nou, publieke problemen, ongetemde problemen. Wij doen zelf met multiprobleemgezinnen, doen, doen wij van alles. En um, doordat private investeerders in die ondernemers willen investeren, komt er ineens een heel nieuw. Assortiment aan oplossingen die in de huidige verzorgingsstaat helemaal niet mogelijk zijn. Omdat het één grote status quo is van tegenstrijdige belangen. Je schakelt de overheid uit in dit hele verhaal. Maar eigenlijk noodgedwongen, want die overheid heeft daar gewoon zelf geen geld meer voor. En dus moet je het op een andere manier gaan invullen. Ja, dus ik denk dat de behoefte bij financiële instellingen ontstaat juist uh, vanuit, uh, um, uh, vanuit misschien wel een, een soort van opportunisme. Wij, hebben, uh, wij zijn op zoek naar nieuwe maatschappelijke relevantie. De behoefte aan de overheidskant ontstaat van oké, okay, uh, wij kunnen minder doen. En tegelijk levert dat aan de ondernemerskant dat nieuwe, uh, nieuwe oplossingen uh, op. En volgens mij gaat het niet zozeer over of het nou of de overheid of de burger of de ondernemer is. Maar het gaat er juist om dat we een samenleving hebben... en een verzorgingstaat die van zowel de burger... als de ondernemer als de overheid is. Jorie, jij zit te schudden met je hoofd. Nou nee, ik bedoel, de overheid doet niet minder. Dat dreekt iedereen, maar ik bedoel... de minister van Sociale Zaken, Asscher... die geeft meer geld uit aan uitkeringen dit jaar dan vorig jaar. Bijvoorbeeld. Maar wat wel zo is... je hebt de minder concurrentie... van het geld wat tegen de plinten klotst. Dat je inderdaad als ondernemer... nu mensen aan het werk kan helpen. Dat is net een nieuw initiatief van een fonds. Uh, een durffonds, zeg maar, samen met, met een bank, die uh, betaald krijgen om mensen aan het werk te krijgen. In plaats dat, en daar een, zeg maar, een winstmodelletje in hebben. In plaats dat je vroeger reintegratiebureaus uh, een paar ton achternaast meet, niemand begreep waar het bleef. Ja. En, en dus dat, dat het geld tegen de plinten klotst en je dus ook geen concurrentie meer hebt van goede en slimme ideeën. Dat is gelukkig door de crisis een beetje over. Ja. En dat is wel positief. In, in 2012 was de kwaliteit van leven, dus een combinatie van welzijn en welvaart van Nederlanders, beter dan tien jaar daarvoor. Hoe valt dat te verklaren? Nou, ja, hoeveel te verklaren, kijk om je heen. Ik bedoel, uh, uh, het land ligt er fantastisch bij. Je ziet hoe alle huizen geschilderd zijn enzovoort. Um, uh, misschien dat er ook iets meer vrije tijd, uh, zo hier en daar, wel bijdraagt aan, uh, aan een betere kwaliteit van leven. Ja, natuurlijk niet als je gedwongen werkloos bent. En dat zijn er natuurlijk honderdduizenden te veel, uh -huh. uh, overigens. Maar um, uh, extra vrije tijd heeft, uh, heeft ook echt heel veel persoonlijke voordelen voor juist voor kwaliteit van leven. Het juiste leven is niet je helemaal kapot werken. Het juiste leven is daar balans in vinden. Ja. natuurlijk. ik nog één ding. De, de oude SCP-directeur Paul Snabel die zei: um, volgende generaties krijgt het nooit meer zo goed als wij. En waarom was dat? Waarom zei hij dat? Nou ja, dat denkt hij. Dat denkt hij. Ja, ja en... dat is omdat hij een oude sombere man is. Ja, dat... En is het <laughs> erg? Uh, ja, het ligt, ja, net zo goed als wij, dat ligt natuurlijk aan op welke manier je dat bekijkt. Is dat zeg maar dat je kijkt naar de periode 2005, 2006, waar iedereen een natuurhuis kon kopen, leningen kon afsluiten en alles kon kopen? Ja, of de 90 waren, waren het inderdaad tegen de klinten opklopt. Precies. Ja, het, het is typisch ja. een uitspraak voor die generatie die denkt dat ze de beste generatie ooit waren. Terwijl ze in feite de meest gesubsidieerde generatie ooit waren. Hoe noemen ze dat ook alweer? Of al die blogs? De... Die, die generatie? Ja. Ik ga het woord niet noemen. de babyboomers. Ja. We praten zo met, door met, met deze drie gasten vandaag. Jessica de Vlieger, Elke Blokker en Juri Albrecht. Maar het is al lang half twee geweest, dus het laatste nieuws nu in het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Hier is Gert Kluk. In zijn eerste kersttoespraak heeft koning Willem-Alexander het thema centraal gesteld. Hij zei dat mensen door verbindingen aan te gaan samen een kracht kunnen ontwikkelen die bergen kan voorzetten. Anders dan zijn moeder soms deed, gebruikte koning Willem-Alexander de kersttoespraak niet om zijn zorg uit te spreken over maatschappelijke ontwikkelingen. De inhoud van de toespraak was voortijdig bekend geworden. Nu.nl plaatst aan het begin van de middag een link... naar een ondertitelbestand van de Nederlandse publieke omroep. Rusland heeft de aanklachten tegen de Nederlandse Greenpeace-activisten... Faisa Ulasen en Mannes Ubels laten vallen. Gisteren kreeg de eerste actievoerder van het schip de Arctic Sunrise Amnesty. Volgens een woordvoerder van Greenpeace... hebben alle activisten vanmorgen te horen gekregen dat ze gratie krijgen. Ze kunnen niet meteen naar huis. Daarvoor moeten ze eerst nog een uitreisvisum krijgen. Paus Franciscus heeft in Rome met Orbi et Orbi uitgesproken... de zegen voor de stad en de wereld. Op het Sint-Pietersplein hadden zich tienduizenden mensen verzameld... om de paus te horen spreken. Franciscus riep onder meer op tot vrede in Syrië en land in Afrika. En verder legde hij de nadruk op solidariteit... met mensen die lijden onder geweld en uitbuiting. En om 12 uur is Radio 2 de 15e editie van de top 2000 begonnen. Dit jaar werd een recordaantal van 3,3 miljoen stemmen uitgebracht... Voor de dertiende keer staat Bohemian Rhapsody van Queen op nummer 1. De top 2000 wordt gepresenteerd door acht DJs. Hans Schiffers doet als enige voor de vijftiende keer mee. De marathonuitzending eindigt op oudejaarsavond. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. Stand.nl wij praten hier aan de hand van de stelling... er wordt te veel gesomberd in Nederland. U kunt uh, blijven reageren trouwens op die uh, stelling. Dat kan via de site van uh, Stand.nl. Maar uh, telefoneren is misschien handiger. En u weet treffen we u dan straks nog even in deze uitzending 0800-1101. Hier in de studio praat ik met uh, Jessica de Vliegen van de website Follow the Money... Eelke Blokker van het Instituut voor Publieke Waarden... en Juri Albrecht, directeur van debatcentrum uh, De Bali. Um, uh, Jessica, uh, de recente studies tonen aan dat armoede op te lossen is... door mensen simpelweg geld te geven. Dus is gewoon een soort basisinkomen, uh, geloof jij daarin? Uh, ja, het zal het misschien oplossen, maar ik denk niet dat het een structurele oplossing is voor het probleem. Het zal misschien het armoedeniveau logischerwijs omlaag brengen. Maar ik denk toch dat je naar andere initiatieven moet kijken. Want met, met dat gratis geld wordt dan uh, meer gekocht, hè, werkgelegenheid groeit, inkomen stijgen. Blijkt dan uit die onderzoeken? Ja, maar zou je, zou je al dat soort problemen dan op die manier kunnen benaderen? En wat, gebe, wat ga je doen als er over tien jaar weer armoede is? Dan moet je dan steeds maar weer dat geld gaan uh, ja, injecteren ja, eigenlijk in de ja. maatschappij? Het kost ook wel wat natuurlijk, zo'n plan. Het kost enorm. Ja, het is een, dit is een heel oud debat hè, tussen Keynesianen en Hayek. Um, en welke econoom het weet mag het zeggen. Um, het is een, een, een diep ideologisch debat tussen twee scholen van economen. Um, wie daar gelijk in heeft, ik weet het niet. Ik ben geen econoom, maar volgens mij weten de meeste economen het ook niet. Nee, nee dat, dat is ook iets wat we de laatste jaren sowieso, maar zeker ook de afgelopen jaren hebben gezien. De een zegt iets. En gelijk, ja. dat, iets is een echt, dat is een echt lichtpuntje. Dat, dat de economische wetenschap als zeg maar, het laatste orakel een geslecht is. We <lacht> zien nu dat die mensen het ook gewoon niet weten. Net zoals andere wetenschappers en andere ja, mensen. Wat, vol, ja, wat volgens mij het grote probleem is aan, aan ook dit, dat de, die discussie van het basisinkomen en misschien ook wel met de meeste economen is dat ze de staat altijd als centrale actor neerzetten. Of die nu moet terugtreden of meer moet doen, dat maakt niet zoveel uit. Maar de staat die moet het doen. En uh, volgens mij krijg je daar altijd een grotere overheid voor terug. Met bureaucratie, met allerlei doelstellingen... die ook nog via dat basisinkomen moeten worden gerealiseerd. Ja. En zo um, uh, krijgen we niet meer vrijheid. Iemand op onze site zegt ook... je moet eigenlijk niet afhankelijk Absoluut. van Den Haag willen zijn. Daar, daar ben jij wel mee eens. Dus. Daar ben ik het zeker mee eens. Want het is een roep om bureaucratie. Het is een roep om... Um, uh, nou ja, om inderdaad voor je bijstandsuitkering uh, een klusje te moeten doen wat je niet zo, uh, niet zo leuk vindt. Allemaal dat soort. Je roept het over jezelf af op het moment dat je je te veel afhankelijk maakt van die, uh, van die staat. En daarmee komt er minder samenleving, is mijn overtuiging. Ja, want, want met dat basisinkomen, daar is een experiment in Canada uh, mee geweest in de jaren 70. En, uh, dus iedereen kreeg dan een basisinkomen. Ja. Nou, dat bleek enorm succes te zijn. Mensen gaan uh, in ieder geval niet minder werken dan ineens. Want dat zou je dan misschien denken. Schoolprestaties verbeterden, ziekenhuisbezoek nam af. Uh, kortom, uh, invoeren. Hoe lang heeft het e experiment geduurd? Uh, nou, dat weet ik niet precies. <laughs> Met, uh, volgens mij een jaar of tien of zo. wel. Mensen zekerheid geven is zeker van belang... En dat basisinkomen is een substituut voor zekerheid. Dus je moet als overheid ook niet te vaak zwalken in je beleid. Je moet een duidelijk perspectief geven. Maar het je willens en wetens meer en meer afhankelijk maken van de staat... en dan en uiteindelijk een soort mierenstaat uitkomen... is natuurlijk een, een, een utopie die in de 20e eeuw... we hebben gezien dat die van links en rechts uh, letterlijk uh, um, is geprobeerd... en tot de meest afschuwelijke vormen geleid heeft. Ja, die... Dus, dus ja. Ja, als mens zeg maar, meer op je eigen capaciteit en op je omgeving richten is heel erg belangrijk. Um, uh, om het even over de kersttoespraak te blijven houden. Misschien maar gewoon... Uh, ik, uh, dat, dat is een... Dat is een uh, en dat zie je dus ook de laatste jaren. Je ziet dat dat initiatief toeneemt. Ik bedoel, je ziet dat als de Bali minder op uh, subsidie leunt... en veel meer op eigen kracht... de bezoekersaantallen vertienvoudigen de laatste jaren. En je wordt ook creatiever in, uh, Absoluut. in dingen bedenken. Je moet harder werken. Je moet creatiever zijn. En dat werkt. En dus heb je meer verbinding met je publiek. Dus heb je meer verbinding met andere sectoren... dan alleen je hand ophouden. Ja. Dat zie je voor ja. kunstinstellingen heel duidelijk bijvoorbeeld. Ik vind het heel mooi wat je zegt over die zekerheid. Hè? Wat, uh, dat is precies wat wij met uh, ons instituut met Sociaal Hospitaal doen. Wij helpen multiprobleemgezinnen. En wat gebeurt er nu in die multiprobleemgezinnen? Die hebben 15 hulpverleners en die zijn allemaal bezig met dat gezin te ontplooien. Die moeten dus groeien. Terwijl dat gezin geen enkele zekerheid heeft. En wat wij zeggen met Sociaal Hospitaal is... laat het ontplooien nou aan het gezin zelf over... maar geef ze voldoende bestaanszekerheid. En vaak zie je dat in stabiele huisvestingen en stabiele financiën... Om dat hectische leven weer aan te kunnen. En dat, dat nou ja, heeft helemaal niet altijd... daar hoef je geen basisinkomen voor te hebben. Maar je hebt wel een zekere stabiliteit nodig... waarin je je hectiek... Van het leven, wat deze gezinnen gewoon hun hele leven zullen hebben, weer aankunt. En, en, dat is... en dit is dat plan waarmee je bij een bank hebt aangeklopt. Ja. En die zeiden: daar hebben we, wel, we willen ja. wel wat. We gaan eens een keer niet een zeilboot sponsoren, maar we gaan hier geld in steken. Nou ja, die afweging hebben ze uh, niet expliciet naar ons gemaakt over die zeilboot. Maar uh, het komt er wel op neer dat zij inderdaad tegen ons zeggen: van wij geloven wat jullie doen. En uh, uh, als wij een stad kunnen vinden, en dan zijn we vrij ver mee, die daar ook in gelooft, dan krijgen zij hun geld weer terug als wij doen wat we uh, wat we beloven. Ja. En daarmee kunnen we niet alleen die gezinnen veel beter helpen... maar ook nog eens in die stad 30 miljoen besparen. Okay. Welke stad is dat? dat is nu, we zijn nu in, in de G4, zeg maar. dus in de grote vier steden mm. van Nederland, Utrecht en Haag... Uh, Rotterdam ja. en uh, Amsterdam Jessica, uh, yes, ja, dit is een beeld van banken, uh, dus die dus bereid zijn nu om, om in dit soort projecten te, uh, geld in, te steken. Dat is een beeld dat we niet, niet heel lang in ieder geval niet voor, uh, op ons netvlies hebben gehad. Nee, dat is ook ja, dat is een nieuwe, nieuwe ontwikkeling. Maar dat gaat wel gepaard op dat banken lenen uh, veel minder uit aan midden- en kleinbedrijven. En weet je, dat is natuurlijk wel een afweging. Nou, Het is eigenlijk geen afweging die je maakt. Maar het dat dat is een positieve kant. En dat, dat dit soort projecten gesteund worden door banken. Wat ik heel goed vind. Want ze kunnen wel wat aan hun reputatie doen. Natuurlijk. Ja natuurlijk. Dat is uh, ja, een aantal banken. Maar <lacht> aan de andere kant zijn ook banken dus minder bereid. Om kleinere ondernemers te, te financieren. Die daardoor in de problemen kunnen raken. Dus ja. Het is lastig om daar. Ja. wat als echt een zeg maar, compleet positieve ontwikkeling ja. te zien. Omdat er ook nog heel veel ontwikkelingen zijn van banken die... Negatief uitpakken. Ja, want dat moment. is waar het midden- en kleinbedrijf natuurlijk enorm over klaagt. We ja. kunnen niks, want we krijgen maar niks los. We krijgen geen financiering, nee. Die maar ook dat, ook dat leidt natuurlijk, Juri, weer tot allerlei uh, nieuwe initiatieven. Ik bedoel, het woord uh, crowdfunding, dat heb ik nog nooit zo vaak gehoord. Nee, nee, zeker, en dat is, en dat is he, wat je noemt de civil society, de burgerlijke samenleving, die, die, die oh, van site een veel mogelijk maken voor initiatief. Maar daar moet je ook niet te veel van verwachten. Die banken moeten wel blijven functioneren. Het is een hele belangrijke maatschappelijke nutsfunctie zelfs. En de, de klacht is dat je de, de te eigenlijk bijna onmogelijk is om, om financiering te krijgen... tenzij het zo'n duidelijk project is... waar je waar financiering ook wel aan andere kanten kan krijgen. En daar zie je dus ook dat je, ik het idee heb dat overheid en economen... op dit moment wel de vorige bankencrisis aan het bestrijden zijn... en niet de huidige. Want ze willen ook dat de banken hun, hun eigen kapitaal verhogen... tot 20 of zo. Als dat zo is, tegen die tijd krijgt er niemand meer een lening... of een hypotheek. Of een, uh, dus um, uh, ik zie daar nog wel wat, wat, wat gestuntel van de heren economen en politici. Ja. Want de banken worden zo uh, kort gehouden... en uh, in een hok geduwd en getrapt. dat ze hun hele maatschappelijke functie niet meer kunnen doen. En daar klaagt het hele midden- en kleinbedrijf over... waar onze economische ja. groei vandaan moet komen. Met ben je eentje, ja. Jessica? Nou, niet helemaal, want uh, volgens mij wordt de kapitaal dus ook niet naar 20% verhoogd. Maar is dat wel wat nou, lager? Nou, dat hoorde ik Ewald Engelen toch de laatste half jaar voortdurend roepen bijvoorbeeld. Maar ja, nou, is ja. hij niet degene die dat uh, bepaalt in Nederland? Maar... Er zijn, er zijn uh, <laughs> een aantal economen die dat pleiten voor 20%, maar volgens mij is het nu in Europa is ongeveer 4 tot 12% wordt afgesproken. Ja, nu is 3, was tot nu toe 3. En van 3 ja, naar 12 is zo'n verhoging dat je kan afvragen of dan überhaupt, überhaupt iemand nog een krediet ergens krijgt. Maar goed, dat, dat heeft te maken, vind ik, met dat men altijd de vorige oorlog probeert te winnen. Hè? Bouwden de Maginot-linie omdat ze dachten: van hé, hey, in de Eerste Wereldoorlog werden we omvergelopen en nu bouwen we de Maginot-linie. en dat werkt, dat werkt natuurlijk nooit en dat zie, je, dat zie je bij de regelgeving, vind ik, over de banken ook. Ja, maar dit is natuurlijk wel, weet je, de, vooral de kapitaaleisen, is wel een middel om toekomstige problemen met banken op te lossen. Precies, maar dit zijn de, de, de, de, de gekende problemen uit het verleden. Ja, maar die, die moeten we wel voorkomen. weten te voorkomen in de toekomst. Even, even nog, we gaan zo even een rondje bellen doen. En dan kom ik zo meteen nog even terug bij jullie om die reacties van de, van de luisteraars ook door te nemen. Maar nog even kort een rondje maken. Uh, als we dan kijken naar het afgelopen jaar, 2013. Uh, we hebben het over de, de lichtpuntjes die er wel degelijk zijn. En waar we dus eigenlijk uh, een, een, ja, een doorstart mee moeten maken naar 2014. Noem jij eens één ding Elke, waarvan je zegt, nou, dit is wat mij betreft het punt waar we ons aan vast moeten houden. En waarom we dus eigenlijk positief moeten zijn. Als het om die verzorgingsstaat gaat, het geld is op. Daar komen heel veel positieve dingen uit te, tevoorschijn. Ja, oké. Okay. Nou, dat, dat zal niet iedereen een beetje eens zijn. Jij, Jessica, dezelfde vraag? Ja, voor mij is het natuurlijk nog steeds weer de banken. Ik vind het goed dat, uh, dat die banken kritischer worden bekeken. Maar ik vind het ook goed dat tegelijkertijd... Dat er, omdat die MKB-financiering dus stil ligt... dat er ook initiatieven weet je, zoals crowdfunding en crowdfinance... Uh, weet je, beginnen te ontstaan. Die dat wel weer mogelijk gaan maken. Waardoor ja. je toch ziet dat mensen ja anders naar banken zijn gaan kijken denk van misschien hebben we ze ook niet per se nodig en kunnen we zelf ook daar alternatieven voor ontwikkelen ja, met, met het ultieme punt van de bitcoin hè dat je ze dus helemaal, helemaal de bank omzeilt ja ik hoorde dat toch in mijn, in mijn buurman... had het de laatste zelfs over bitcoins. Dus, Juri, jij nog één... Ah, ik vind dat toezicht op die banken heel goed hoor. Dat graaien moet ook maar eens afgelopen zijn. Dat begrijp ik niet verkeerd. Dat is een hele positieve ontwikkeling... dat die topsalarissen bij sommige sectoren nergens op slaan. Maar wat ik heel positief vind... is de terugkeer van de wilde dieren in ons landschap. Uh, zeearenden, uh, uh, uh, uh, otters, uh, bevers. Er worden nu de Wadden aangelegd... Uh, waarschijnlijk binnenkort. He, dat is besloten dit jaar. Dat is een echt lichtpuntje. Als je ziet uh, wat dat doet... Uh, de, ecologische hoofdstructuur. En daar trad de overheid ook terug. Toen gingen de natuurorganisaties het zelf doen. Gingen zich weer concentreren op ledenwerving. Op hun leden. Dan zie je eigenlijk hetzelfde wat je op andere plekken ziet. Dat, hé, hey, wacht eens even. We doen het uh, uh, dankzij onze leden. En dat vind ik ook een positieve ontwikkeling. En als je ziet wat je, wat je tegenwoordig kan zien aan zilverreigers en zeearenden. Hartstikke mooi. Ah, goed. Nou, uh, zo uh, echt een diversiteit aan dingen die we eruit halen. Allemaal redenen om uh, positief 2014 in te gaan. En ik ben benieuwd dus wat u uh, daarvan vindt. Onze stelling in de standpunt Luidt dus, er wordt te veel gezommerd in Nederland. Ja, het is de eerste kerstdag. Ik kan me ook voorstellen dat uh, half Nederland bij die top 2000 zit. Maar er is toch gereageerd. Een uh, paar honderd mensen intussen op onze site. 45% is het eens met de stelling. 55% is het oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Het is met Bosma. Dag meneer Bosma. Ja, goeiedag. Ik zet de luisteren naar uh, uw gasten. Nou, ik zit me eigenlijk een beetje groen en blauw te ergen. Oh. Vooral aan die ene man die zegt dat geld is op voor de. Nou ja, voor de verzorgingstaat. Ja. Er is geld genoeg in dit land. Alleen het, het wordt... Uh, door de heren en dames politici... wat het over de balk gesmeten. Dat is al decennia lang aan de gang. Ik wil even een paar feiten noemen. Uh, 1 miljoen mensen... leven hier zo langs hand in dit land... onder de armoedegrens. En daar zijn ook vooral kinderen... Uh, het, uh, het slachtoffer van. Het aantal daklozen... dat neemt hand over hand toe. Allerhande maatregelen... En dan hebben we het weer over die bijstand. En dan bene ook uit de pen van de PvdA arbeid. Hmm. En dan heb ik het over die bijstand. Die mensen die, uh, die moeten zich aan alle regels houden. Dat is hartstikke mooi dat er regels binnen. Maar die waren er al uh, genoeg. Maar als ze zich nu niet meer aan de regeltjes houden, dan worden ze drie maanden gekort op hun uitkering. Ja, dat, hebben ze ja, dus, uh, ja. dat willen ze doorvoeren. Ja. Drie maanden geen geld betekent. Drie maanden geen huur kunnen betalen. Drie maanden geen gas en licht en noem het allemaal maar op. Dus dan krijgen we het nog meer dagelaten. Maar kortom, voordat we het hele kabinetsbeleid gaan bespreken... Nee, maar ik heb nog heel veel mensen hangen. Die willen ook graag wat zeggen. Er wordt er veel gesommet in Nederland. U zegt dat is wel terecht. Dank u wel. Stampen.nl, Goedemiddag. Ja, heel goedemiddag meneer Van der Berg. Nou, ik ben om heel kort eerst om te beginnen. Ik ben eens met de vorige spreker, Maar weet je wat het is? Zo'n mensen, politici uit het parlement die ons voorleggen... zogenaamde pluspuntjes... Die, die bestaan gewoon niet. De mensen leven in welvaart, ja. Die hebben geen idee van. Ik leef van een oude weetje. Ik leef gewoon in armoede, punt uit. Mm. Maar mensen. Kijk, als je in, in Welde leeft, is het niet zo moeilijk om een idealist te zijn. En we worden gewoon voor de gek gauw. Pluspuntjes. Welke? Er komen steeds meer werklozen bij. Ik bedoel maar, ik ga niet wel eens oprakelen. Maar. Wat ons wordt verteld, lichtpuntjes, dat ja. wordt gewoon door de onbekwame mensen die in het parlement zitten ons ja. worden gegeven. Oké, okay, we laten het uh, forum daar zometeen even op reageren. Dank u wel. Stamp.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met de heer Van Rest. Uh, ik vind dat de mensen veel te veel somberen. En wie somber het hardst? De mensen die het meeste geld hebben. Ik heb een AOE'tje en heb ik per jaar krap 1000 euro pensioen erbij. Dus dat is zo'n 80 gulden per week. Als zij mij daar 20% van gaan korten van mijn pensioen, dan ben ik 200 gulden kwijt. Dat is 55 centen per dag. Nou, en, haal uit. En, maar iemand die tien keer zoveel heeft die betaald, maar 5 gulden 50 hoeft die in te leveren. Ja. Dus die heeft 10.000 gulden. En u zegt, die moppen in het hardst. Zegt u? Die mopperen het hart. het hart. En hun is de edelste. Misschien moeten ze dan een duurder fletje wijn laten staan. He? Uh, wat de koning zei. Ik ben helemaal niet koningsgezind. Maar wat we kunnen doen. Werkelozen wordt overgeklaagd. Natuurlijk. Ik kan. Uh, men zegt dan. We moeten elkaar helpen participeren. Ja. Ik kan geen geld geven aan die. Maar ik kan die man wel. Uh, uh, instructie of in, uh, voorbeeld geven... Ja. hoe je kan gaan als je werkeloos komt. Hè? Ja. Je, hoe je een uh, uh, betere uitgave... Ja. Uh, uh, het, het, het hoeft niet altijd over geld te gaan, zegt u. Een beetje meehelpen is ook uh, iets. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag Alf Margerand. Ja. ja, ik ben het uh, op zich ook niet eens met de stelling. Want ik vind mag best, uh, mensen mogen best kritiek hebben. En er zijn er ook zat die dat gerechtvaardigd hebben... Maar we moeten natuurlijk ook kijken dat er ook om ons heen heel veel goede dingen gebeuren. En, en daar hoor je weinig of nooit van. Het nieuws is normaal maar het liefst slecht gebracht. En anders is het vaak geen aantrekkelijk nieuws. Maar als je nou ziet dat wij toch, ondanks uh, alle tegenslag, toch elke keer weer voor rampen als op de Filipijnen. Toch weer geweldige bedragen binnenbrengen, die, die, die actie van die drie FM-mensen. Ja. Die, die, die als je dat afzet tegen België, bijvoorbeeld 2,5 miljoen, dan is die bevolking wel een stuk kleiner. Maar toch, als je dat uh, omrekent in verhouding, dan kom je toch heel gunstig uit. Nou ja, het is, het is zelfs meer dan, meer dan vorig jaar, terwijl, de, terwijl we dus eigenlijk een crisisjaar achter de rug hebben. Dat, mijn ervaring is, we klagen inderdaad, en er is vaak hele reden toe om te klagen, maar is, aan de andere kant heeft het Nederlandse volk toch kennelijk een behoefte om, om, om regelmatig ontzettend gul te geven en naar buiten ook zo over te komen. En dat is ken ik iets wat ik eh, met alle kritiek die ik ook op deze samenleving heb vaak toch, toch elke keer ja. dat ik blij ben dat ik dan kan zeggen nou ik ben het er niet mee eens maar ik begrijp het helemaal en dan denk ik ook dat het woord participatie dat mij veel te veel aan nijenrode achtige toestanden doet denken dat dat best vervangen mag worden door samenhorigheid. Dat is, daar is niks mis mee. Nee. Dat klinkt ook prettiger en het is ook prettiger want in uw participatie doet, mij ook al een beetje aan particularisme denken. En dat is het stellen van het particulier belang boven het algemene. En dat zit inderdaad heel veel in, in een aantal mensen. En dat, dat, dat, ja. moet, je, dat moet je bestrijden. En, en daarom kiezen jullie liever voor samenhorigheid. Dank u wel. Standpunt NL. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Gea Mensink. Hallo. Gea. Dag. Ja, ik hoor jullie standpunt van vanmiddag. En het gaat over somberen. Ja. En het is vandaag kerst. Ja. Ja. Elf nou toch heel Nederlands... Het kerstkind, de Heer Jezus Christus, zoon van God de Vader, mag kennen, dan hebben wij allemaal heel Nederland, arm en rijk, veel minder te somberen. Dan, dan komt ook. het allemaal weer goed. Goed, dank u wel. Dank u wel. Stappen te helpen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met de heer Dalbert Arnhem. Ik, uh, ik reageer op uw stelling van uh, we zijn te somber. Ehm... Uh, nou, dat, ik denk dat de Nederlander over het algemeen nuchter is. Want wij hebben eh, zeg maar 900.000 mensen in de Via, WHO en WAJONG. Plus minus. Hallo? Ja, ik luister. Ja. En eh, ongeveer 450.000 in die bijstandswet. Ja. En 700.000, geloof ik, in die WW, dat zijn er over de 2, nog wat miljoen. Ja. Want mensen moeten allemaal solliciteren, hebben een sollicitatiepleeg, moeten zich beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt. Ja. Nou, in Spanje en Portugal hebben ze geen VIA, hebben ze geen WHO, hebben ze geen Bayon. Dus als wij hier die, die cijfertjes allemaal erbij op gaan tellen... zitten we hier op een 25 werkloosheid. Ja. Of nog wel meer. Ja. Maar u, u zegt eigenlijk van... Uh, ik wil niet over het woord sombere spreken... maar als ik u nu al deze, deze optelsom hoor maken... dan zou je er wel somber van worden. Daar zou je somber van worden. Maar ik denk dat de Nederlander wel realistisch is. Bovendien komt er ook nog eens een keer bij... als je jong bent, je hebt een huis gekocht en werkloos wordt... moet je in de bijstand je, je eigen huis opeten. Ja. En als je oud bent... En zorg je eigen huis op eten. Wat heeft dat dan voor een zin allemaal? Ja, ja. Goed, uh, dank u wel. En iedereen trouwens die de moeite heeft genomen op deze eerste kerstdag om de telefoon te pakken. We gaan terug naar uh, de gasten die wij hebben uitgenodigd op deze eerste kerstdag. Um, dat zijn Jessica de Vlieger van uh, de financiële website Follow the Money. Elke Blokker van het Instituut voor Publieke Waarden. En Juri Albrecht, directeur van debatcentrum uh, De Bali. Um, wat, wat vonden jullie van de reacties, Elke? Nou, ik wil even terugkomen op die meneer die de eerste bellen. Ja. die zei van ja, we gooien kritiek op jou. Hè? Ja, we gooien, we gooien geld over de balk en uh, et cetera. En dat is dus precies wat er, uh, uh, wat er gebeurt op het moment dat die nieuwe slimme ondernemers of uh, uh, nieuwe oplossingen geen, uh, geen voet aan de grond krijgen. Uh, in onze publieke sector, die is misschien wel overgekapitaliseerd. Er gaat te veel uh, geld om. Maar wat wij bijvoorbeeld in die uh, probleemgezinnen doen, is dat probleem oplossen. Dus de. Constatering de afgelopen 15 jaar is, er gaat ongeveer 100.000 euro in 100.000 gezinnen om die we als multiprobleemgezinnen bestempelen. Dus 10 miljard euro per, uh, per jaar. 100 jaar euro weer. per gezin, ja, zei je dat? Zoom. Ja. Uh, dus 10 miljard euro. Wij denken zelfs dat het ergens tussen de 6 en de 8 misschien is. Wat wij zeggen is. Dat kan Als het uh, uh, voor 10 miljard kan, kan het ook voor 6 miljard. En daar hebben we een, uh, een plannetje voor bedacht. En nu krijgen we de kans, juist in deze tijd... krijgen we de kans om dat, uh, dat waar te gaan maken. En, en effect effectiever maken. ook dan, dan uh, tot het nu toe gebeurde? Ja, effectiever heeft heel erg te maken met mensbeeld. Uh, effectiever in termen van geld, ja. Effectiever in termen van uh, zijn mensen daar gelukkiger van. Mm. Wij denken dat mensen gelukkiger zijn als ze hun eigen leven kunnen leiden. Met voldoende bestaanszekerheid. Mm. Ten opzichte van hun eigen leven niet leiden, waarin 15 professionals zeggen wat ze moeten doen. Maar dat, dat is natuurlijk het probleem met alle hervormingen die de afgelopen tijd voorgesteld zijn... en waar soms maar de helft van uiteindelijk dan in akkoorden komt te staan enzovoorts... omdat iedereen toch weer zijn zegje daarover moet doen. Uh, het is toch dat we geneigd zijn om ook vast te houden aan wat we hadden en ja. zoals het was. Ja, dit, dit soort nieuwe initiatieven, ook bij burgers... Het, we, we komen dus in een periode waarin die overheid zich terugtrekt... En die laat steken vallen. En precies op die gaten kunnen we, kunnen we ondernemen. En er ontstaat ook de behoefte om te ondernemen. Of door burgers of door ondernemers. En uh, dat is juist zo interessant. Omdat je daarmee ook van onderop die hervorming kunt realiseren. Oh. En niet altijd maar de staat die hervorming oh. hoeft te realiseren. Jessica, er was ook iemand die zei van... Ja, uh, jullie hebben daar makkelijk kletsen. Iedereen heeft daar een nette baan. Uh, de Kamerleden werden er nog even bij gehaald. De ministers. En uh, ja, uh, ik, heb, uh, ik heb geen werk op dit moment. En dan is het uh, makkelijk praten. Dus als je, als je, als je wel uh, gewoon je zaakjes voor elkaar hebt. Ja, ik kan de emotie begrijpen. Maar ik denk, ik denk wel dat de politici toch wel... Proberen het, het hele beeld volledig te zien. En ook juist die groep uh, heel erg in beschouwing te nemen. Ja. Die weten ook wat er speelt. Die, die weten ook wat voor omstandigheden uh, mensen zitten. Ja, maar die mensen vinden het moeilijk dus om die pluspunten te zien. Die we hier wel benoemd hebben natuurlijk. Ja, maar dat, dat kan ik me ook wel goed voorstellen natuurlijk. Alleen ja, het, uh, ja, ook voor die mensen is het natuurlijk fijner. Als we op een gegeven moment juist die lichtpunten en die positieve ontwikkeling kunnen gaan zien. Want dan krijg je ook meer vertrouwen in. Meer vertrouwen in je eigen situatie en in de toekomst. Armoede, het woord, valt dan heel vaak, Jurie Albrecht. Goed, als je dan weer de beelden ziet van de Filipijnen, noem het allemaal maar op, over de rest van de wereld, de armoede in Afrika op plaatsen, de ellende die daar is, dan hebben we natuurlijk ook weer niet te klagen. Maar ook dat is weer makkelijk gezegd, natuurlijk, als ik hier zit. Het is allemaal makkelijk gezegd als je rond moet komen, zoals die ene beller aangaf, van 1000 euro pensioen in het jaar daarbij en je AOW, dan is dat erg weinig. Die man was trouwens buitengewoon reëel en optimistisch. Als ik 55 cent per dag minder heb, nou ja, dan ja. kan dat ook. Uh, en dat is natuurlijk zo. Armoede is wel heel relatief. Hè? Ik bedoel, het is, een, het is een grens die wij hier gesteld hebben. Als je armoede op andere plekken in de wereld ziet, is het vaak heel wat anders. Maar overigens is die armoede ongelooflijk hard afgenomen. Het, het aantal kinderen dat sterft op zeer jonge leeftijd is in de laatste 20 jaar gehalveerd in de wereld. En dat is een direct gevolg van het afnemen van de armoede. En dat uh, komt ook omdat in, in de hele andere delen van de wereld waar het vroeger uh, ja. vreselijk was, daar, daar beginnen ze ook uh, precies. Dus, um, uh, uh, en, er, en nog even terugkomend op dat rondsmijten van het geld door onze politici. Ik denk dat ze dat niet willen zijn wedens doen. Ik denk wel dat de staat erg goed is in het inefficiënt rondsmijten van geld. Dat is een van de echte positieve dingen op dit moment: dat de staat niet zo makkelijk aan als aan geld komt, dat hij minder makkelijk het inefficiënt kan rondsmijten. En inefficiënt rondsmijten is niet alleen zonde van het geld... maar is ook heel vaak hele kwalijke sociale gevolgen. Namelijk, je maakt mensen afhankelijk. En op dit moment, kijk, als je in een afhankelijke positie bent... is het heel moeilijk om dat te zien. Maar als je afhankelijk gehouden wordt... doordat uh, uh, er een sociaal systeem achter zit... en een mens speelt waarin gezegd wordt... nee, de mensen afhankelijk van de staat of van een ander... of moet het zelf doen... dan is het op den duur een betere uitweg uit de afhankelijkheid... als je het gestimuleerd wordt om het zelf te doen... dan als je maar eindeloos... Uh, in een tredmolen zit waar je hand moet blijven ophouden. Ja, ja. Uh, dit is eigenlijk de, de, de situatie die in Amerika al veel langer aan de hand is. Uh, en, en Daar willen ze het juist zelf uitzoeken. Ik bedoel, Obamacare. Ja, dat heeft ook wel hele akelige gevolgen in Amerika. Uh, natuurlijk precies, maar, waarvan wij denken maar... ja, waar hebben ze het over. Het is toch prachtig dat, dat de staat eigenlijk ook even een soort basisverzekering regelt, maar da daar komen ze gewoon tegen in opstand. Dat willen ze niet. Maar is zelf natuurlijk doen. niet of Amerika of wij. Hè? Ik wij wou het hebben... zeggen, want dat is misschien ook niet het goede voorbeeld. Daar moeten we toch ook niet Kijk, in Amerika gaan er natuurlijk echt mensen dood onder de brug van de armoede. Ja. En dat is een maatschappij die wij in Europa niet willen. Daar mogen we ook wel eens een keer wat positiever... en wat meer lichtpuntjes in zien. We hebben hier in Europa natuurlijk een buitengewoon... tenminste in de meeste landen van Europa dan. Hè, een buitengewoon ontwikkeld en goed... En, en, en morele samenleving in die zin. Dat we niet willen dat mensen uiteindelijk... helemaal er, hè, eruit vallen en kapot gaan. Dus om naar Amerika als voorbeeld te nemen... nee, dank je. De stap even maken naar 2014, want we zitten aan het eind. Um, wat... Um... Wat, wat, wat gaat er gebeuren? Treedt er een mentaliteitsverandering op? Gaan we mee in het positieve geluid dat lichtjes zich aftekent nu? Nou, misschien wel. Hè? De paus, om het even bij kerst te houden... is toch ook een positieve stap als je ziet wat de katholieke kerk voor een ellende heeft. Dat ze nou opeens zo'n soort man hebben. Die de nadruk legt op armoede en, en dingen waar je hoopte dat de kerk zich al eigenlijk tientallen jaren mee bezig hield. Ik denk dat dat uh, die kleine stukjes positieve vonken... dat die volgend jaar wel tot vuurtjes... niet ja. tot uitslaand vuur, ja. maar tot vuurtjes. We zijn er nog niet dus, kortom. Maar elke hoe kijk jij er tegenaan, 2014? Ja, ik denk dat, dat er twee dingen gaan gebeuren... als het gaat om die, uh, om die overheid. Ik denk dat die overheid nog meer gaat controleren. En niet alleen op, uh, uh, op banken en, uh, en toezichthouders... maar ook op populaties. Uh -huh. Dus die gaan nog dieper dat privédomein uh, indringen. En daardoor komt er een nog sterkere reactie... van burgers... En ondernemers die zeggen van, joh dit kan toch zoveel ja. slimmer. En, en dat, dat duurt er ja. wel even een tijdje ja, voor, Jij zit heel erg op die lijn, dat is duidelijk. Jessica, nog even, jouw beeld van 2014. Wat ja, gaat er gebeuren? Ik, ik hoop dat het positiever wordt. Dat inderdaad deze lijn zeg maar, die lichtpuntjes door gaan zetten. En dat, weet je, dat mensen inderdaad initiatief blijven nemen. En dat, uh, dat banken weer anders gaan kijken naar financiering. En dat dat de economie weer kan groeien. En dat er ja, weer werkgelegenheid komt... Het algehele ja. economische klimaat. Uh, ja. En het is, het is wat, uh, met jou, al jouw kennis van nu. Uh, het is niet een luchtbelletje dat het straks enorm weer inklapt. klapt. Uh, nee, het, eens... ja. het gaat rustig. Uh, ja, het is niet dat er nu opeens een uh, paar procent economische groei is. Een enorme stijging van de, van de werkgelegenheid. Dus ik hoop dat het doorzet. Goed. Ja. Dank dat jullie hier waren op eerste kerstdag. Um, u hoorde Jessica de Vlieger van Follow the Money. Elke Blokker van het Instituut voor Publieke Waarde En Juri Albrecht is uh, directeur van debatcentrum De Bali. Prettige dagen verder, goede jaarwisseling. U, uh, u kunt blijven stemmen trouwens op onze site, die blijft de hele dag uh, actief. Daar staat die stelling op, er wordt te veel gesomberd in Nederland. Bijna 300 mensen hebben dat nu gedaan, 46% eens, 54% is het oneens met de stelling. Zometeen na twee is er gewoon Dit is de dag. Ik weet even niet met wie, wie de kerstmuts op heeft vandaag, maar dat gaan we zometeen uh, wel horen. Ik wens u een prettige voortzetting van deze eerste kerstdag. Morgen zijn we er niet, maar vrijdag wel weer gewoon met lunch en stand.nl. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. De marathoninterviews op Radio 1. Drie uur lang, uitzonderlijke livegesprekken. Vlak voor zijn 40ste levensjaar begon hij aan het schrijven van misdaadromans en politieke thrillers, En hij hield niet meer op. De afgelopen 30 jaar publiceerde hij zo'n 55 romans, 11 jeugdboeken en vele scenario's voor film en televisie. Wie is Willem Hogedoorn? Beter bekend als Thomas Ros. Zijn oeuvre levert prijzen op, maar roept ook weer zin op. Het marathoninterview. Op eerste kerstavond, Matthijs Deen, drie uur lang in gesprek... over duistere zaken met schrijver Thomas Ros. Vanavond van 8 tot 11 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.